Christiaan is met het NOS Journaal. Amerikaanse media komen met nieuwe onthullingen over de manier waarop minister van Defensie Hackseth omgaat met vertrouwelijke informatie. Hij zou op kantoor de app Signal hebben gebruikt op zijn persoonlijke computer via een onbeveiligde internetverbinding. Dat is tegen de veiligheidsprotocollen van het Pentagon die bedoeld zijn om hacking en spionage tegen te gaan. Eerder bleek Hexeth ge geheime informatie te hebben gedeeld in een chatgroep waarin per ongeluk een journalist zat. De minister deelde diezelfde informatie ook met mensen in zijn persoonlijke omgeving. De provincies hebben forse kritiek op de stikstofplannen van het kabinet. Het is volgens hen niet duidelijk of de stikstofuitstoot snel omlaag zal gaan. En ook blijven boeren in onzekerheid, zei Ina Adema van het interprovinciaal overleg in Nieuwsuur. In het uitgelekte kabinetsplan staat dat de stikstofuitstoot in 2035 moet zijn gehalveerd. Vijf jaar later dan eerder de bedoeling was. Bij kwetsbare natuur worden extra maatregelen genomen. Volgens Adema zijn de provincies teleurgesteld omdat het volgens hen zo niet lukt om Nederland voor de zomer van het slot te halen en weer nieuwe natuurvergunningen te verstrekken. PSV heeft in Enschede met 3-1 gewonnen van FC Twente. In de eerste minuut maakte Twente al een doelpunt, maar daarna was PSV veel sterker. Met nog vier wedstrijden te gaan staat PSV nu zes punten achter op koploper Ajax... dat afgelopen maandag verloor van FC Utrecht. Er was de afgelopen avond nog een wedstrijd. AZ tegen NAC Breda eindigde in 1-1. Het weer. Vannacht wordt het overal droog. Minima rond 7 graden. De dag begint op veel plekken grijs. Maar later breekt de zon steeds vaker door. Vooral langs de kust. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanaf het weekend weer En temperaturen die komende week oplopen tot boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht. need no education. It's on that ground <laughs>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 Ik een ben. Zou je janken? Zou je vloeken? Zou je zeggen dat je me niet meer kent? Zou je lachen? Zou je schelden? Van verdient. Yeah. Wat zou je doen?